3 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Vanwege de quarantaineplicht in het Verenigd Koninkrijk... voor mensen die uit Spanje komen... schrapt tour operator TUI voorlopig alle vluchten daar. In ieder geval tot en met 9 augustus. Volgens TUI Duitsland heeft het besluit geen gevolgen... voor vakantievluchten vanuit Duitsland, Nederland of België. EasyJet en British Airways lieten al weten dat ze niet van plan zijn... om de komende dagen vluchten naar Spanje te annuleren... Gisteren maakte de Britse regering bekend dat toeristen die terugkeren uit Spanje 14 dagen in quarantaine moeten. Polen wil zich terugtrekken uit een verdrag dat geweld tegen vrouwen moet terugdringen. Volgens de Poolse minister van Justitie worden vrouwen al genoeg beschermd. Het verdrag, de Istanbul-conventie, is opgesteld door de Raad van Europa en het is door ruim 40 landen ondertekend, ook door Nederland. Volgens de Poolse regering is het in strijd met religieuze waarden. De conservatieve regeringspartij PIS zette zich ondanks bij de verkiezingen in voor traditionele normen en waarden, het Poolse gezin en de Poolse identiteit. En bij protesten in Jeruzalem, weer tegen premier Netanyahu, zijn zeker twaalf mensen gearresteerd. Duizenden mensen demonstreerden bij Netanyahu's ambtswoning. Gisteren stonden voor het eerst ook honderden mensen... bij de villa van de premier in de kustplaats Caesarea. Veel Israëliërs zijn ontevreden over de manier... waarop de premier de coronacrisis aanpakt. De werkloosheid in Israël loopt op... en volgens de betogers komt de regering niet snel genoeg met steunmaatregelen. Ook zijn veel mensen verontwaardigd over het corruptieschandaal... waarin premier Netanjahu is verwikkeld. Het weer, zon en stapelwolken. Lokale kan een bui vallen, zelfs met onweer. Het is van 18 graden aan zee tot 23 in Limburg. Morgen kan vooral in het westen en noorden een bui vallen. Verder is er vrij veel zon. En de temperatuur liggen tussen de 21 en de 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed.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 Ga voor tips en hulplijnen naar rijksoverheid.nl slash coronavirus. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Guess what they dance in Colombia. Colombia! Die zijn inmiddels in volle gang, uiteraard aangepast ook door het coronavirus. Maar uh, toch geniet iedereen nu van een uh, lekkere vakantie en uh, vrije dagen natuurlijk ook hier in Zandvoort. Dus het uh, kan weer gezellig druk gaan worden, ook met de markten die georganiseerd gaan worden. Ook deze zomer hier in Zandvoort. En ZFM, CFM doet ook lekker mee met de soort muziek op de radio. Wat dacht ik van deze van in en La Cumbia? We draaien hem als eerste in het tweede uur van Zandvoort op zondag. En daarin de volgende onderwerpen. Uh, ja, diverse uh, Zandvoorts nieuws in het kort berichten. Uh, waaronder natuurlijk uh, uh, de, de anderhalve meter mini-pride die uh, doorgaat. Uh, en voor de rest uh, nog wat uh, de gemeente hebben ook al gehad. Extra fietsparkeerplaatsen op de Zuidboulevard en Badhuisplein. In Hoorn, uh, even tussendoor, hè, in Hoorn hebben ze dat probleem ook. We hebben een kerkplein in Hoorn. En uh, nou, daar hebben ze ook dus, op een gegeven moment is het dus afgesloten voor, uh, voor uh, overige fietsers en dergelijke. Maar die fietsen altijd er altijd nog wel tussendoor. Dat hebben we in Zandvoort ook. Dat, dat kan je wel zeggen, ja. Beetje, weet je wat ze daar besloten hebben? Nee. In, goed, in goed overleg met z'n allen. Vanaf zes uur, s'avonds. Uh, in ons geval zal het dan zijn de afsluiting van de Haltestraat, Vanaf zes uur. Dan hebben die andere ondernemers ook, uh, ook de ruimte. En uh, kunnen bevoorraad worden. En op zondag de hele dag gewoon dicht. Ja, oké. Okay. Dat, zou, dat zou, zou ook een oplossing zijn. Maar er gaan zijn. nog uh, fietsers er uh, gewoon doorheen natuurlijk. Ja. Die trekken zich daar niks van aan. Nou ja, goed. Bedoel, maar dan krijg je wel een wat meer, meer uitgebalanceerd verhaal. Want nou heb je dus alleen donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. En uh, dan is het gewoon vanaf 6 uur duidelijkheid... En wellicht, ja natuurlijk heb je ook handhaving, die waren dus gisteren ook bezig, maar die, die hebben het wel druk gehad hoor. Want ja, ze zijn inderdaad fietsers of motoren die er dan toch nog tussendoor gaan. Gisteravond waren ze er even niet, dat kan ik je vertellen. <h language> dus, okay. Het is er heel erg, maar heel weinig. Nou goed, dus, uh... maar misschien ter overweging. En uh, laten we zeggen, 45 jaar geleden, 45 jaar geleden, hadden ze in Groningen dat probleem ook. En, uh, wat hebben we, toen hebben ze een verkeerscirculatieplan uh, gemaakt. De eerste in Nederland. Er was natuurlijk heel veel heibol om te doen. Maar de, de basisvoorzieningen zijn in Zandvoort ook aanwezig... om zoiets te gaan doen. Ik denk aan parkeergarages, fietsenstallingen en dergelijke. Wellicht ja, daar zijn we nu mee bezig natuurlijk. Wel een overweging waard. Maar goed, dus overwegen de komst van de Formule 1... Uh, is er wel het een en ander aangepast. Uh, op ja, dan? nee, dat klopt. Maar die, je zou dat uh, kunnen ook overwegen. Dat je dus Zandvoort in, in een kwadraat uh, doet... Want als je één ene lus pakt, kan je niet meer naar die andere lus. En zo kan je het, het, het circuleren van het verkeer enigszins bevorderen. Maar goed, wie zijn wij? We, gaan in ieder geval, we hebben extra verkeerplaatsen, zowel op de Zuidboulevard nu... als op het Badhuisplein, maar daarover straks meer. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En ik ga even luisteren of jij hem nog weet. Gisteren hadden we het over dat telefoonnummer. Wat was dat ook alweer voor de test? 0800 1202. Heel goed, albert -Jan. Dus uh, mocht je klachten hebben of denkt van... nou, het gaat niet helemaal lekker met me... laat je echt uh, testen op uh, corona. 0800 1202. En deze plaats draai je op verzoek, albert -Jan. Ja helemaal uit Doorwerth. Doorwerth, hier is Cadans en een van hun mooiste singles in het donker. Ik had het je nog niet gezegd Maar niet voor niets dat vond ik slecht Maar het wordt onveilig hier te blijven Misschien zijn ze al onderweg Dus haast je want we moeten weg Er is geen tijd om nog te schrijven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 Het de wind, het heeft geen zin meer om te kijken. De nacht valt als het licht nog schijnt, alsof een dag de hoop verdwijnt. En alles voor het geweld moet wijken. Dus eerst draaiden we bij CFM op deze zondagmiddag een lekkere nederpopplaat uit de jaren 80. 1982 gingen we terug naar met Cadans en In het Donker. En die draaiden we op uh, verzoek trouwens Adorats. En daarachteraan Love is All, Roger Clover en zijn gasten. Had Cadans nog niet een ander uh, hit? Uh, ja, intimiteit. Intimiteit. Dat ook. En dagen dat, ook. dat ik je vergeet, volgens mij ook. Ook oh, nog intimiteit. Nee, ja. dat klopt. Die, die kan ik me ook nog herinneren. Heerlijke muziek. Um, ja, gisteren hadden we natuurlijk het interview met Patrick Berg bij Zalvert op zaterdag. En uh, ja, de semi-min moet dus vanwege de corona twee weken, of twee weken dicht... En 2 augustus uh, mogen ze weer open. Dus ik morgen vanmorgen even over de boulevard. Ja. En dan zie je zo'n gapend gas gat daar. Ja. En dat is toch wel een beetje triest hoor. Dus ja. ik wil bij deze alle medewerkers uh, en uh, uiteraard uh, Patrick uh, heel veel uh, sterkte toewensen En hopen dat het snel weer 2 augustus is. Want dan staan ze weer op het vertrouwde plekje. Ja. Goed, uh, we hadden het al over fietsen, parkeerplaatsen en uh, uh, een verkeerscirculatieplan in Zandvoort. Maar een flink aantal parkeervakken op de boulevard Paulus Lood worden, weliswaar tijdelijk, parkeerplaatsen voor fietsers en scooters. Van de 187 parkeerplaatsen worden er 39 ingericht voor tweewielers. Ook op het Badhuisplein uh, is een groot uh, fietsenstalling gerealiseerd. Op de boulevard Paulus Lood is beperkt ruimte beschikbaar voor het parkeren van fietsers en scooters tijdens het zomerseizoen. Hierdoor worden de tweewielers regelmatig op de stoep geparkeerd, waarmee de loopruimte voor voetgangers wordt beperkt. In verband met de virusmaatregelen is deze situatie niet verantwoord... aangezien de anderhalve meter afstand hierdoor niet nageleefd kan worden. De parkeervakken zullen net als op het Bad Raadhuisplein... herkenbaar zijn door middel van gele beleidingen. De gemeente is zich van bewust dat de parkeerruimte... voor auto's tijdelijk wordt opgeofferd... maar volgens een recente telling die wordt, die wordt aangehouden... is er voldoende parkeergelegenheid op het parkeerterrein De Zuid... om dat op te vangen. Het college hoopt op begrip... Om het op deze manier voor iedereen veilig te houden in Zandvoort. Behalve op het boulevard is ook op het Badhuisplein de capaciteit aan fietsersstallingen vergroot. Het plateau waarop Corendon van plan was een paviljoen te bouwen, is omheind met een hekwerk en er zijn lijnen getrokken zodat fietsers daar veilig kunnen parkeren. Afgelopen weekend waren verkeersbegeleiders ingezet die de fietsers begeleiden om hun fiets op het plateau te zetten. De stalling is verder helemaal gratis en levert direct een wat strakker en overzichtelijker badhuisplein op. Op het plein zelf stonden zo goed als alleen maar scooters en een enkele motor... Ja, maar toch wil ik het daar nog even over hebben, Albert-Jan. Want ook daar, ook daar was ik uh, vanmorgen eventjes. Ja, ik had een drukke ochtend. En uh, ja, toen uh, keek ik inderdaad van... Uh, ik zag heel veel fietsen en scooters geparkeerd... op dat plekje waar ze altijd stonden, zeg maar. Hè, daar bij het uh, casino. Ja. En dat speciale plein wat ingericht is nou... voor de fietsers en de scooters... Ja. daar stond er geen één. Helemaal oh. leeg. Maar ik zag ook dat ze nog steeds die rekken hebben staan daar op, uh, op het uh, raadhuis, uh... Badhuisplein. Badhuisplein. En uh, ja, daar gaan mensen vanzelfsprekend hun fietsen tegenaan zitten... als ze van die, van die speciale fietsenrekken daar hebben staan. Ja. Maar als ze nou die fietsenrekken weghalen... en dat gewoon iedereen weet van ik ga op dat plein om te parkeren... dan krijg je net een netter uitzicht van het Badhuisplein. Ja. Die wil ik even kwijt. Nee, heel goed. Waarvan achter, zeggen we dan? Oké, okay, graag gedaan. Hier is Sefferts Love. Tussen 6 en 8, dan hoor je ze weer bij CFM. De grootste is van u, afgewisseld met uh, lekkere oude muziek... en ook Seven's Love komt misschien wel langs. leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Dat vanavond met uh, collega's Patrick van Buringen en Thomas Dion tussen 6 en 8... CFM Sandvoort pakt uit. Dat is vanavond van tot na 5 uur. Eralbeek en ik gewoon op de radio. klassieker van uh, Nicole en Don't You Want My Love. Ja, jij had het net over Fleetwood Mac, toch? Van, uh, welka, ja. wel, wel, wel, wat is nou een grote hit van Fleetwood Mac? Nou, voor mij is dit een van de grote Fleetwood Mac-hits. En de gitarist is overleden. Vanmorgen. Oh, morgen. Of uh, afgelopen nacht. Oké, okay, nou. Vandaar. Bij deze dan uh, gedraaid inderdaad de single Little Lies. Fleetwood Mac. Het op de Soundforce Radio met Sweet Little Lies. Het is precies half vier, daar komt hij aan, de mini-evenementenagenda. Nou ja, één evenement, daar gaan we het over hebben. En wel over de anderhalve meter mini-pride die, die, die afgelopen vrijdag begonnen is. Het bestuur en de organisatie van Pride at the Beach zijn de afgelopen tijd druk in overleg geweest... met de gemeente, vrijwilligers en ondernemers om te zorgen dat de mini-pride at the beach door kan gaan. Dat is namelijk gelukt met een gevarieerd programma als gevolg. Dat was de kick-off afgelopen vrijdag van 12 tot 4... met een speciale uitzending door de stichting LHBTI aan zee bij, onze, bij ons te gast. Met veel informatie en interessante gasten. Dit live, deze live uitzending krijgt morgen een vervolg met een speciale Pride-uitzending... vanaf de ZFM-studio aan het Tolweg 10A... En dat begint morgenochtend om 10 uur en het duurt tot 2 uur. Waarin ook de Pride-ondernemers van het jaar bekendgemaakt zullen worden. Zandvoort Insight neemt in het Zandvoorts Museum een speciale Pride-talkshow op. Die zondag 26 juli vanaf 4 uur te zien is op hun Facebookpagina en YouTube-kanaal. Over een half uurtje. Over een half uurtje. Gevolgd door een documentaire over de Pride at the Beach 2019. Een mini-optocht zal morgen vanuit Oud-Noord naar het centrum lopen. Wilt u bijdragen aan de vreugde, hang dan de regenboogvlag uit of klap vanuit de tuinen, ramen en balkons. Maar ga niet bij elkaar langs de kant van de weg staan. Zoals gezegd, maandag 27 en dinsdag 28 juli is er twee keer per dag een mogelijkheid om onder begeleiding van kunstenares Marlene Scherps een tour langs haar beelden op het boulevard te maken. Met informatie en, uh, meer informatie en opgeven... er is plaats voor acht personen per rondleiding... via de website van het Zandvoorts Museum, www Zandvoortsmuseum. www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl Schrik verder niet als plotseling balletdanser Otz in de straat verschijnt Drag Queen Dallas Angel opduikt een paar stoere leermannen voorbij ziet slenteren... of ineens een Pride-flag voorbij komt. In welke straat is dat? Nee, dat staat er niet bij. Ah, okay. In de avonden zijn er verschillende ondernemers... die activiteiten organiseren met muziek en artiesten. Maandag is er vanaf 5 uur een barbecue en bingo... bij het Wapen van Zandvoort. Dinsdag vanaf 5 uur is er een Swassat Neuf terras... met het uh, over de Rainbow Diner door Brasserie Zin. En woensdag begint om 5 uur een... een 5 uur Tropic Gay Drinks and Bites bij Café Halte 59. Waarna het feest doorgaat, nog 7 uur bij Friends Bar, in the Kitchen en Chin Chin. Reserveren kan rechtstreeks bij de organiserende horeca-gelegenheden. Deze mini-pride wordt georganiseerd voor de Zandvoorters en aanwezige bezoekers. Buiten Zandvoort wordt er geen promotie gemaakt. Dit om alle activiteiten die de RIVM-richtlijnen maximaal in acht te kunnen nemen. Het bestuur, bestuur verzoekt u vriendelijk, houdt de anderhalf meter afstand ten alle tijde in acht. Dan kunnen meer mensen iets zien en neemt u de gezondheid van uzelf en uw medebezoekers in acht. Wilt u het allemaal nog even rustig nalezen? Dat kan, dat kan u doen in de Zandvoortse korant van afgelopen week. Want daar staat het hele programma nog een keer vermeld. En onze technische dienst heeft even gezorgd... dat wij buiten Zandvoort niet te ontvangen waren tijdens <laughs> dit bericht. Dankjewel Albert-Jan. En dan gaan we in december gaan we nog een winterpride krijgen. Ja, ja, dan prijden. komt er nog een winterpride. Oké. Okay. The music is all yours on ZFM. Zondagmiddag zo met de Stanfordse radio. Sanford op zondag bij tot aan 5 vijf uur vanmiddag. Hier worden twee grote hits. Als eens lekker mee gedaan met uh, echt die gouden oude die platina werd uh, op deze zondagmiddag. De single van uh, Sweet Sensation en Set Sweet Dreamer, gevolgd door The Blow Monkeys en uh, It Doesn't Have To Be That Way. Nou, Albert Jan, gaan we even naar het strand. Ja, nou het zal je niet zijn uh, ontgaan dat de, de voertaal uh, uh, in Zandvoort momenteel Duits, dan wel Engels is. Geworden. Een klein beetje maar hoor. Want uh, verre reizen, zoals uh, u ongetwijfeld weet uh, in deze tijd zijn voor veel mensen nog een stap te ver. Maar dat betekent dat we juist uh, maar al te graag naar onze buurlanden opzoeken. In Zandvoort is dat duidelijk voelbaar. Er zijn namelijk veel, veel Duitse toeristen momenteel in Zandvoort. Het speelt mee dat het niet ver weg is, al dus een Duitser die samen met zijn twee kinderen rondfietst in Zandvoort. Het komt uit de buurt van, hij komt uit de buurt van Frankrijk en durft het niet aan om te vliegen. De zon scheen die dag toen dit interview plaatsvond niet zo erg, maar de situatie is hier goed en we kunnen overal naartoe. Restauranthouder Marcel Buscher merkte ook op dat het weer drukker is, maar hij weet niet zeker of dat komt omdat mensen minder vliegen. Het zijn er weer meer, maar ik durf er niks over te zeggen of het nu meer zijn door de virus of dat het gewoon een andere oorzaak heeft. Lana Lemmens van Zandvoort Marketing laat desgelens weten heeft niet het idee dat er meer Duitse toeristen zijn dan normaal. We hebben altijd al veel toeristen, al dus Lana Lemmens. We came here uh, because of uh, Corona, so we we choose uh, yeah, a European country. We're from Germany, and we choose a country where we uh, could go beside the, the coronavirus. It's fine, really. It's close to Germany. We drive three hours with a car, and we have a nice holiday. Duitsers, veel Duitsers, echt heel fijn. Ja. Is it veel meer dan normaal? It lijkt wel voor het idee, ja. Ja, het is echt bijzonder. Dus ik er niet over. And normally, where would you go? I think to Spain, uh, something like yeah, that. Spain, yeah. Italy, in Asia somewhere, or in, uh, Egypt. Yeah. Yeah, because now instead of a Southeast East Asian country, you're here yeah. on the De on the Dutch coast. Yeah, right. Yeah. Yeah, and okay, it's de zon is niet zo goed, maar de situatie hier is goed. We kunnen overal mogelijk. En het is niet zo ver weg. Ik denk dat dit ook de reden is, is waarom we hier kwamen. En dat was het interview wat onze collega's van NH Nieuws hadden opgenomen, Albert-Jan. Met uiteraard een enthousiaste uh, allerlei berg van bergvis. Want die zegt uh, inderdaad van, nou, het lijkt wel alsof we toch uh, wat meer Duitsers zijn... Uh, doordat ze ergens anders niet heen kunnen gaan. En ze denken echt dat hier gewoon alles mag, dus dan gaan we gewoon even de grens over. <laughs> en dan gaan we hier uh, de bloemetjes buiten zetten. Ja, of niet? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ze hebben gelijk ook, toch? Ja hoor. Ja hoor. Maar als ze maar afstand houden, dan vind ik het goed in ieder geval. Wij gaan weer uh, lekkere muziek voor je draaien. De Weekend, ja, die hebben heel veel hits gemaakt... En uh, ja, niet de, de laatste hit, maar die hit daarvoor, want dat gaat steeds. Volgens mij. Hier is Blinding Lights. But oh. Weer lekker heel deze zondagmiddag een zonnige zondagmiddag. Geweldig wel, hè? Al die buien van uh, gisteren zijn we wel weer even klaar mee. Dus de zon uh, laat die maar schijnen lekker hier uh, in Joh, Je hoorde de single van The Weekend en The Blinding Lights. CFM, daar luister je naar uh, niet alleen op 106.9... maar ook uh, sinds kort weer op DAB+. Kanaal 6A kan je ons in de hele wijde regio ontvangen. Kanaal 6A DAB+. En anders gewoon even op TV, ook in hele regio. Knaal 40! En dit is een grappige un peu. bij de middag in de zin. Tot je vais la voir, je prends ma meilleure voix. Bien ou quoi? T'ablis dans le coin, ou quoi? Je t'ai vu passer dans l'allée, ton boul me rend romantisch. il fait des appels de phare. Quand il bouge de gauche à droite, tu es obligé de réagir. Parce qu'elle est jong. Elle fait la meuf qui a plein de principes. Je lâche de la faire, je retourne faire mon bif. Le soir, à vois sur YouTube, maintenant c'est elle qui insiste. Elle qui insiste, elle qui insiste. Yeah, yeah! De boîte du dos est bien bombée. Elle est jong. Tout le monde veut la gérer. Elle est jump. Elle veut que de me regarder. Mais je Qu'est-ce qu'elle est Qu'est-ce qu'elle est, jump qu est, qu est jump Il est 4 ans passé. Faut que je rentre chez moi. je peux pas rentrer, celle du la boîte. Il de manche. Il est 5 ans passé. suis même pas fatigué, y'aura un acteur sur moi Jamais sans mon kamas, jamais sans mes potos Jamais sans mon queuglo. Jamais, jamais. Qui t'as pour le coco Qui t'as pour les teibos Qui t'as pour le délo Si t'es belle bonne ma chérie dans ton number. De toi tu ressembles beaucoup à Amber T'as déjà posé ton histoire d'amour m'en j'm'embeurre Tu veux pas te faire gérer à l'orca ou café. là Donc, quand tu me regardes, tu veux savoir si gâte ton terme La go est douce, le negro est brut Ça va finir par coller t'as les opposés ça tire La drogue est douce, le ton carré dur Chaque je me rapproche de l'espace veut finir dans sa lune ola, ola. Yeah yeah Elle est Elle est jumbe, elle est jump. tout le monde veut la gérer, elle est jum, elle, elle veut que de me regarder, mais je bombe, Qu'est-ce je... qu'elle est John, qu'est-ce qu'elle est jumpe Il est 4 ans passé, passés, faut que je rentre chez moi je rentre chez moi Oh je peux pas rentrer Seul des belles goûts dans la boîte, il s'agit a faire un show. Il est 5 ans passé, je suis toujours pas chez moi Il est six ans passé, je suis même pas fatigué, y'aura Attends Suis-moi Elle est John, à coup et tous est John qu'elle En dit lijkt me een beetje denken aan een oude, oude vriend van jou... Uh, met de James uh, over, zo. Met Jim. Ja, precies. Die bedoel ja. ik ook. de Bosch, een uh, groep uh, die uh, momenteel een hit heeft... Uh, ...met uh, deze gymnastieke single in, uh, in uh, België. Onze zuidenburen, deze is op dit moment een hit. Uh, jij gaat naar het circuit? Ja, als, sporten. ja er komt weer een mooi, prachtig uh, schaats... Uh, ...zoals ik moet zeggen, inline skate evenement uh, zit eraan te komen... Op negen, en wel op 29 augustus wordt op het circuit van Zandvoort het NK inline skaten gehouden. De deelnemers moeten natuurlijk wel weten hoe uh, de nieuwe kombochten verlopen... en daarom uh, werd er afgelopen week volop getest op het Formule 1-waardige circuit. De redactie van schaats.nl was bij een van de trainingen aanwezig en maakte hierover een videoreportage. Opvallend is dat de inlineskaters op het circuit in tegengestelde richting skaten. Ze zijn natuurlijk gewend om de bochten meestal links te nemen en op deze wijze is dat dan ook bij de meeste bochten het geval. Le uh, hier wat reacties. Hoe was je eerste rondje op het circuit van Zandvoort? Het was inmiddels mijn tweede rondje. Ik was uh, een paar weken terug uh, wees kijken om uh, nou ja, de, de, de, de kant te bepalen. En uh, vandaag was natuurlijk echt het uh, test, uh, testmoment. En uh, ja, het blijft super uitdagend en, uh, en, en vooral met een grotere groep ook heel gaaf om te rijden. Je bent natuurlijk uh, en coach en rijder. Uh, ja, hoe kijk jij dan tegen zo'n rondje aan? Um, nou, eigenlijk ben ik mijn rijders aan het vertellen: van jongens, dit is hier belangrijk, uh, dit is daar belangrijk, uh, let hierop. En tegelijkertijd neem ik het daardoor ook zelf heel goed in mij op. Dus uh, eigenlijk is dat een uh, hele goede uh, dubbele werking. Um, jij ja, bent al eens uh, Europees kampioen geworden op een uh, racecircuit. Um, ja, wat zijn dan de verschillen tussen uh, hier en het uh, circuit waar jij kampioen bent geworden? Um, Lagos had denk ik iets langere klimmetjes. En, um, uh, ja, het was iets langer, iets saaier en dit is wel, uh, ja, uh, meer koersen, meer bochten en uh, ja, eigenlijk wel leuker, denk ik, om te rijden. Uh, we hebben het al een keer eerder gedaan op het EK in Lagos, in Portugal. Uh, dat was wel een heel zwaar rondje met heel veel hoogtemeters. Uh, hier zit ook wel wat hoogteverschil in en dat maakt het wel wat zwaarder, maar ook automatisch wel wat mooier. Dus je krijgt wel een, uh, een harde strijd, denk ik, tijdens de NK hier. Uh, ja, het ligt hier aan de kust, uh, altijd last van de wind. Uh, verwacht je daar veel invloed op uh, op de wedstrijd? Uh, zoals nu uh, hadden we de wind een beetje in de rug naar de finish toe, dus dat is altijd wel gunstig. Uh, ja, het zal zeker de, de wedstrijd beïnvloeden. Uh, maar zoals vandaag vuurt me nog alles mee, zeg maar. dus als het niet meer dan dit... dan. Uh, dat zal het wel meevallen. Ja, dus uh, 29 augustus, uh, dan hebben we het NK Marathon inline skate. hoorden alvast uh, wat reacties daaromtrendt. De eigen lokale radio breekt 24 uur per dag muziek en informatie op radio, tv en internet. CFM al 30 jaar een begrip hier in Sandvoort. Ik zou meteen de derde en laatste uur alweer van Sandvoort op zondag op deze zondagmiddag hier bij CFM. En graag tot zo.